Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederland heeft het Verenigd Koninkrijk bestempeld tot zeer hoog risicogebied. Vanaf dinsdag geldt er een quarantaineplicht voor reizigers uit het VK... wegen de delta-variant van het coronavirus die daar rondgaat. Ook wel bekend als de Indiaanse variant. Ook Bangladesh, Pakistan, Myanmar en Nepal zijn vanaf dinsdag zeer hoog risicogebied. India staat nu al op de lijst, net als Zuid-Afrika en veel Latijns-Amerikaanse landen. De G7-landen moeten 50 miljard euro beschikbaar stellen... voor coronavaccinaties in niet-westerse landen. Dat zegt de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Nieuwsuur. Hij noemt het pijnlijk dat westerse landen nadenken over het vaccineren van kinderen... terwijl er nog genoeg landen zijn waar bijna niemand een prik heeft gehad. De G7-top is afgelopen dag begonnen in Engeland. In Kesteren in de Betuwe is een dode gevallen bij een ongeluk met een toektoek. Een soort brommertaxi. Ook zijn er drie gewonden gevallen. De toektoek schoot rond half acht van een dijk af, waardoor wordt nog onderzocht. Drie jaar geleden gebeurde er ook al een dodelijk ongeluk met een toektoek in de Betuwe. De finale op Roland Garros gaat zondag tussen Novak Djokovic en Stefanos Tsitsipas. Djokovic versloeg zojuist in de halve finale Rafael Nadal in vier sets. Eerder op de dag won Tsitsipas in een vijf setter van Alexander Zverev. In Parijs werd de avondklok, normaal gesproken, die normaal gesproken om 11 uur ingaat, opgeschort voor de bezoekers van de tenniswedstrijd. Zodat ze konden blijven zitten om de partij uit te kijken. Italië is het EK voetbal begonnen met een overtuigende overwinning op Turkije. In Rome werd het 3-0. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Het Nederlands elftal speelt zondag voor het eerst. Oranje speelt dan in Amsterdam tegen Oekraïne. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe met, een op, met op een enkele plaats een spat regen. Minima vannacht rond de 15 graden. Morgen eerst de wolkenvelden, later zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu de nacht. Every day of mine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 tonight My angel, miracle, you're all I need tonight. Give me shelter from the rain. You breathe life in me again. You're my angel, my miracle. You're all I need to know tonight. zomer op ZFM hoor je nu overal, hoor je nu overal, ieder en weer. CFM Zomer.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 Ik heb getwijfeld over België omdat iedereen daar. Lang. Ik heb getwijfeld over België. Want dat taaltje is zozaar, zo. stond zelfs in duur.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 We got some Sands, look to the rise and sun, yeah, run, run, run. Een hete zomer met GFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Something special, something special in this Ja,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 We'll be right Zo